Spoedige start. Maar nu eerst het NOS nieuws van 1 uur. Ho, ho. Marrek met het NOS-journaal. De staat is verplicht om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Heeft de Hoge Raad geoordeeld in de Urgenda-zaak? Daardoor moet Nederland ervoor zorgen dat de uitstoot van broeikasgassen. voor het einde van volgend jaar. met tenminste 25% is verminderd. ten opzichte van 1990. De rechtbank en het gerechtshof hadden dat al eerder bepaald. waarna de staat in cassatie was gegaan. Na deze uitspraak van de Hoogste Rechter is het vonnis definitief. Nederlanders zijn onvoldoende bewust van de schadelijke effecten van alcohol op de Ja, dames en heren, we gaan uh, lekker door met het programma bij Zandvoortlunch. Want uh, u had normaal een nieuwsverwachting uh, gescoord. Uh, dat is er helaas niet. We gaan 5% dat alcohol de kans op zandvoort Zandvoort. En jammer, laten we lekker nog verder luisteren naar Toto en we komen we zo meteen bij u terug met Lea Bos. Wel weten de meesten dat alcohol slecht is voor de lever. Docenten die lesgeven aan universiteiten doen aangifte bij de inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ze vinden de werkdruk op de universiteiten te hoog. De vele overuren leiden tot gezondheidsklachten en burn-outs, zegt de actiegroep EO in actie. De klachten zijn ingeleverd bij de inspectie. En wie de komende dagen naar een wintersportgebied wil, kan het beste morgen vertrekken. Op het is dat de beste reisdag, omdat zondag sneeuw valt aan de noordkant van de Alpen. Vanwege de harde wind zullen vandaag en morgenochtend nog veel lift dicht zijn. Voor veel Nederlanders begint vandaag de kerstvakantie. Daarom verwacht de ANWB dat de avondspits vandaag wat eerder op gang komt. Vooral op wegen naar de Veluwe, het zuiden en Duitsland kan het drukker zijn dan normaal. Ongeveer de helft van de vakantiegangers blijft in Nederland. Het weer regen vanuit het zuiden zo goed als droog en van zon. Er staat vrij veel wind en het wordt 12 graden. Morgen af en toe zon aan de kust een bui en dan een graad of acht. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersafdate. Dit is Zonbakken van de ANWB. Er staan geen files. Zeg Ben, heb jij onze jaarcijfers gezien? Ja, die zien er goed uit, hè? Ja, hey, wordt het niet eens tijd dat wij een mooie bedrijfsfilm laten maken? Jawel, maar het kost toch heel veel geld? Wel, nee, jongen. Dan moet je Coorses bellen. Die is bij DWK geweest. Die hebben een prachtige bedrijfsfilm gemaakt. Het kost bijna niks. Wat een goed idee. DWK Media. Voor productpresentaties, bedrijfsfilms, commercials, nieuwsbrieven en meer. www.dwkmedia.nl .no. DWK Media. In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 Autobedrijf Zandvoort, ook gewoon op zaterdag. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort. Een gediplomeerd opticien en contactlenspecialist is voor u de zorg voor uw ogen. Slinger heeft een gevarieerde collectie contactlensen, monturen en zonnebrillen van bekende en exclusieve merken. We hebben geweldige acties. Nu het hele jaar gratis glazen. Komt u bij ons kijken? Slinger kunt u vinden in de Grote Krocht in Zandvoort. GFM. Ho, ho, ho. Dit is kerst met GFM. Met men. nu nu. GFM. Give it to someone special. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year to save me from tears, I'll give it to someone. And twice as shy. I keep my distance, but you still catch my eye. Tell me, baby, do you recognize me? Well, it's been a year, it doesn't surprise me. Rep I wrapped it up and sent it a note attached saying, I love you, and I meant it. Now I know what a fool I've been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 from tears i'll give it to someone special I was a shoulder to cry on The face of a lover With a fire in his heart A man undercover But you tore me apart I found a real love You'll never fool me again Last Christmas I gave you my heart But the very next day You gave it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 Dames en heren, geef er een groot applaus, Ja, Bos, ja, wauw, wat leuk. Hey, uh, ja, dames en heren, en nogmaals hartelijk welkom bij het tweede uur van Zandvoort Lunch, de kerstuitzending hier live vanuit uh, Nieuw Unicum. En uh, ja, wat zijn we trots. Wat zijn we trots dat we hier weer uh, staan, net als uh, vorig jaar. En uh, wat, uh, wat oh. hartstikke leuk uh, gaat uh, worden, uh, dat er uh, dat, dat, uh, in ieder geval er allemaal leuke optredens zijn, deze, dit uur ook. Zometeen David Blinko hier live. Uh, aan tafel, dus dat wordt hartstikke leuk. Maar we gaan het eerst hebben over uh, mantelzorg. Wat heel erg belangrijk is. En uh, we hebben hier uh, twee mensen zitten. Stel jullie voor, zou ik zeggen. Uh, ja, mijn naam is Melanie. Oh, zo. En ik ben uh, binnen Nieuw Unicum betrokken als psycholoog bij een project voor mantelzorgers. Um, en daarin zijn we bezig met het ontwikkelen van een training voor mantelzorgers die buiten Nieuw Unicum wonen. Dus voor thuiswonende uh, mantelzorgers van... Uh, mensen met MS. En hiernaast zit my, bijnaast mij... Ellie van den Berg. Ik ben de echtgenote van uh, Peter van den Berg... die al uh, ruim 30 jaar uh, de diagnose MS heeft. De eerste tien jaar kon hij nog aardig zichzelf uh, redden. En de laatste 20 jaar heb ik uh, uh, hem verzorgd als uh, mantelzorger. En uh, ja, hoe, hoe belangrijk is een mantelzorger? Ja, heel belangrijk. En zeker als je eigen vrouw is, denk ik. Ja. En, en de, ik heb eigenlijk een vraag aan de, onze psycholoog. Ja. Uh, uh, wat, wat doe je voor de mensen die uh, buiten uh, mantelzorger zijn? Ja, buiten Nieuw Unicum. Hoe kan je die begeleiden? Uh, nou, we zien nu dat mantelzorgers die niet binnen Nieuw Unicum wonen vaak weinig begeleiding krijgen. Ja. Uh, en we zien hier binnen Nieuw Unicum dat mantelzorgers wel veel behoefte hebben aan begeleiding. Uh, en aan informatie. Ja. Dus daarom hebben we bedacht om de kennis die we nu binnen Nieuw Unicum hebben... Uh, te delen met mantelzorgers buiten Nieuw Unicum. Ja. En dat doen we door middel van het opzetten van een training. Uh, en mantelzorgers kunnen zich dus inschrijven voor de training. En dan uh, kunnen ze bijeenkomsten volgen en een stukje online training, een e-learning. Ja. En dat allemaal bij elkaar uh, zorgt er hopelijk voor dat ze meer informatie hebben... en daardoor ook beter om kunnen gaan. Uh, en het is specifiek voor uh, mantelzorgers in Zandvoort? Nee, dus en voor de hele regio? Of? Ja, eigenlijk voor de hele voor de regio, hele regio. Ja. En, en hoeveel mantelzorgers zijn dat, weet je dat ongeveer? Uh, nou, we starten nu eerst met een pilot training en daarna gaan we kijken hoe we de training wat meer kunnen optimaliseren. Ja. Uh, en we starten daarbij met 50 deelnemers. Ja, en binnen Noord- en Zuid-Holland kan iedereen meedoen. Het is, is best veel voor je, denk ik. Die ga jij alleen begeleiden? Uh, nee, want de online training volgt ze in principe zelf. Ja. Dus daar geven we weinig begeleiding voor. Uh, en mensen komen naar bijeenkomsten en die begeleiden we wel. Uh, en er zal ook nog een individueel gesprek plaatsvinden. En dat is dan ofwel met een psycholoog ofwel met een verpleegkundige. Hoe, hoe moet ik dat mij mijn eigen voorstellen begeleiden? Hoe, hoe kan je daar iets van vertellen hoe dat precies gaat? Ja, ja want we geven vooral veel informatie uh, en tips en handvatten waar dus mantelzorgers mee uit de voeten kunnen. Ja. Uh, en we zorgen ervoor dat mantelzorgers ook met elkaar in gesprek gaan. Uh, zodat ze tips kunnen uitwisselen en kunnen vertellen hoe zij omgaan. Ja, dat is best heel belangrijk, uh, denk ik. Ja, en we richten ons dan voornamelijk op veranderingen in het denkvermogen. Ja, ja. Want daar is vaak weinig over bekend. En dat heeft wel heel veel invloed op de relatie. Ja, en dan ga ik ja. even naar onze uh, over, op de overbuurvrouw. Uh, kan, kan u mij vertellen, hebt u al een training gehad of niet? Nee, ik heb geen training gehad. Dat was er toen nog niet. Ja. Maar ik kom wel uit de zorg. Ik heb uh, ah. uh, voorheen, in mijn jonge jaren, heb ik... Uh, gewerkt met dubbel meervoudig gehandicapte kinderen, ja. dus de zor ja, het zorgen zit me in het bloed ja. en daardoor uh, ja, ging het eigenlijk vanzelf. Het, het lijkt me heel, heel zwaar als je je uh, diagnose MS krijgt en uh, dan gaat het waarschijnlijk ook heel snel of is dat niet zo? Bij mijn man is het heel langzaam gegaan, hij heeft, uh, ja, heeft nu ruim 30 jaar heeft MS en ja. eigenlijk uh, zie ik hier om me heen mensen die soms slechter zijn die het pas vijf jaar hebben ja. dus, dus je kunt er geen pijn op trekken nee. en uh, hij heeft ja aan de ene kant geluk gehad en ik ook zodat ja. ik een beetje kon wennen hij een stapje terug en ik een stapje ja. meer en uh, ja het ging eigenlijk heel geleidelijk heb je ook uw huizen aan moeten passen of niet? ja we hebben ons huis helemaal aangepast ja. we Gelukkig van de gemeente een plafondlift gekregen. Ja. Want uh, ja, het is toch vrij zwaar. En mijn man ja. die, uh, die is vrij groot. En ik ben uh, niet zo nee, groot. Nee, nee, <laughs> ja. Ja. Dus, uh, en een badstoel. En uh, de badkamer is aangepast. Dus ja. dat was wel heel erg prettig. Ja, anders had ik het niet kunnen volhouden. Nee, dat, dat begrijp ik. Nee, nee. En, en, en daar we even weer terug naar ja. uh, natuurlijk In je hoofd hebt dat een hele hoop invloed. Hè, als ja, dat precies. gebeurt. Ja. Als je van je naaste hoort van hij heeft MS. En je weet eigenlijk. MS is niet dodelijk geloof ik, of is dat wel dodelijk? Dus ja, het, het doet natuurlijk wel wat met de mensen. Hoe kan je die mensen begeleiden? Ja, zeker. Ja, het, bij MS is het heel lastig, want nou, het wisselt heel erg hoe het verloop is. Dus bij de ene persoon zullen er gelijk problemen in het denkvermogen zijn en bij de andere persoon pas later. Ja. En dat maakt het heel onvoorspelbaar. Dus voor ja, partners is het heel lastig om daarmee om te gaan. Uh, en als er problemen spelen, valt dat niet gelijk op. Dus je ziet wel dat je partner wat verandert. Ja. Uh, maar waar dat precies aan ligt, is dan lastig. En wij proberen dat enigszins te ondervangen door daar ja, vooral kennis over te geven. Dus hoe kan dat veranderen? Hoe ziet dat eruit? Ja. Uh, en dat het echt aan de, door de MS komt en niet door de persoon zelf. Het is geen ja. onwil. Heb, heb ik nog even een he, misschien een hele domme vraag. Maar uh, MS, is dat, heeft dat alleen met spieren te maken of kan je ook geestelijk achteruit gaan? Uh, nou, bij mijn, mijn man is geestelijk zeker niet achteruit gegaan. En het heeft ja, te maken met de aansturing van de spieren. Ja. Het, is, het, het is een, een soort, ja, je uh, die zenuwbanen die, ja. die weigeren op een gegeven moment dienst. Ja, en, de, ja. Wat je hersenen zeggen, doe je benen en zo Ja, niet precies. Meer. Ja, ja is het. het ja, Daar ja. Ja, <laughs> lijkt het inderdaad ja. wel op. Ja, ik vind, het, ik, vind het heel ik vind het heel knap dat u dat uh, volhoudt, dat u zo lang al... Verzorgd, maar ik denk dat het ook een hoop liefde is, denk ik. Ja, natuurlijk. Ja, en, ja Dat en, kan je alleen maar met liefde doen, denk ja, ik. Hè? Ja, zeker. Ja, ja. Ja. Okay. Uh, ik wil jullie vriendelijk bedanken voor dit uh, gesprek. Ik, hoop, ik wens je heel veel succes ja, met je project. En u, ja, heel veel sterkte. En ik vind het nog steeds heel knap. Gaat u. Ja, Dank u wel. We gaan Dank luisteren wel. naar muziek. Dank u wel and slide, so escape from reality, open your eyes, look up to the skies and see, I'm just a blue boy, I need no strength, because I'm easy come, easy go, little high, in Zo, we zijn er weer in, live hier op ZFM Zandvoort bij Zandvoort Lunch. Een speciale Zandvoort Lunch vandaag, want we zijn live in Nieuw Unicum te gast. Ja. En uh, Hans, uh, wij hebben hier uh, twee hele belangrijke mensen. Want uh, ik ga ook mijn eerste vraag zo stellen over hoe belangrijk het is. Maar vrijwilligerswerk is heel belangrijk en uh, ja, Nieuw Unicum uh, draait natuurlijk best wel veel op vrijwilligers. Daarom hebben we de vrijwilligerscoördinator te gast en een vrijwilliger. En met wie hebben we het genoegen? Laten we bij jou beginnen. Ik ben Yvonne Kordol en ik ben coördinator dagbesteding en ik doe de coördinatie ook van de vrijwilligers. En u bent? Ik ben David van Waard, ik ben vrijwilliger bij de stichting Nieuwe Unicum, al geruime tijd. Al een ruime tijd en hoe lang? Oh, nu na mijn pensioen, ik heb natuurlijk altijd gewerkt bij Nu Unicum en na mijn pensioen ongeveer twee jaar geleden ben ik vrijwilliger geworden. En wat maakt vrijwilligerswerk nou zo belangrijk? Ik, uh, al die tijd dat ik bij Unicum heb gewerkt, uh, heb ik wel ingezien dat het vrijwilligerswerk heel erg belangrijk is voor de Unicum. Eén, uh, om het om de, de, makkelijker te maken voor de, voor de vaste medewerkers uh, die het al druk genoeg hebben en daar een stuk van werk uit de handen te nemen. Dat is een heel belangrijk iets, anders dan uh, komt te weinig aandacht naar de cliënt of bewoner moet ik tegenwoordig zeggen. Bewoner, inderdaad. Dat, ja, ja, ja, ja. dat hebben we vorig jaar ja. heel goed besproken hier op de radio. Want toevallig, ja. laatst ook met Roots, die waren hier de gast en die zei ook, we zijn geen cliënten, we zijn, geen, uh, we zijn gewoon bewoners, we zijn uh, ja, in dit deelnemers. Geval, in dit geval zijn het natuurlijk wel bewoners. Ja. Maar als je thuis bent, dan ben je toch waarschijnlijk wel een cliënt, of niet? Ja, een cliënt, dus ja dat is toch ja. ja, Helemaal juist. Ja, ja Ivona, um, hoe proberen jullie de vrijwilligers naar Neur uh, Unicum te krijgen? Nou, wij proberen het sowieso altijd uh, door advertenties. Uh, we hebben op Facebook een advertentie staan. Uh, we doen het via de Vrijwilligerscentrale in Haarlem. Uh, VIP Zandvoort. Mond-op-mond uh, -mond reclame. Die ben ik nog het beste. Jazeker. Ja. En hoeveel ja. vrijwilligers hebben jullie? In, uh, we hebben jullie nu momenteel komen. 70 vrijwilligers. Dat zijn er hoop. Ja. hoop. Hoeveel hebben jullie, schatje, dat jullie. Uh... ...nog nodig hebben? Nou, uh, als we kijken naar de doelgroep... ...die toch wel steeds verder achteruit gaat... ...en steeds meer aandacht nodig heeft... Uh, ...kunnen wij er nog heel veel gebruiken. We oh. hebben ook heel veel activiteiten in de week... ...waarbij we vrijwilligers ook inzetten. Uh, en het is gewoon heel belangrijk... ...om een stukje extra aandacht te geven... ...en de cliënt zo lang mogelijk te laten deelnemen aan de activiteit... Uh, om die extra aandacht ook te kunnen geven... en daardoor uh, de activiteit ook kunnen, kunnen blijven aanbieden... zoals we het graag willen. Kan, kan u mij ook zeggen hoe de verhouding ongeveer ligt... aan vaste medewerkers en vrijwilligers? Hoe, ongeveer, hoe zit dat? Uh, we hebben over het algemeen zijn de groepen... Uh, het ligt een beetje aan de, de activiteit... maar als we een beetje de basis nemen is het zes tot acht bewoners... Uh, en daar staan een vakkracht op. En dan soms één of twee vrijwilligers. Ja, het ligt ja. een beetje aan, aan de activiteit en hoe die ingevuld is. Hoe we vrijwilligers inzetten. best veel vrijwilligers dan. Ja. En ik denk dat het ook heel belangrijk is. De, de sfeer, denk ik. Dat is dus zeker Want heel als belangrijk. de sfeer slecht is, dan, zijn, dan lopen ze weg. Ja, maar dat, uh, we hebben hele goede voorwaarden voor onze vrijwilligers. Ja. Uh, worden ook overal meegenomen. Uh, het is gewoon heel belangrijk... Dat, dat je ook aandacht hebt voor je vrijwilligers. Ja. Nou, dat kan David denk ik wel heel goed uitleggen. Um, maar ja, het is, het is gewoon zo belangrijk dat onze bewoners extra aandacht krijgen. Ja. We hebben ook vrijwilligers die op de afdeling werken, die wat extra aandacht geven in de, in de huiskamer. En dat is ook gewoon heel ik erg vragen. belangrijk. Wat, wat is, dan de, de ga ik naar de overkant. Ja. Wat, wat doen de vrijwilligers precies? Zitten jullie in de dagbesteding? Of, of hoe doen jullie dat? Helpen jullie uh, met verzorging? Er zijn uh, verschillende uh, functies eigenlijk in, in, in het vrijwilligerswerk. Uh, ja. uh, ik doe onder andere uh, koken, oh, koken leuk. met de cliënten. Uh, bewoners, sorry. <laughs> en, uh, <laughs> ik ben het nog steeds zo gewend om te zeggen. Ja. En uh, ja, uh, er zijn ook mensen die de houtbewerking uh, werken in de werkplaats, uh, uh, bioscoop, uh, kaarten. Uh, en, nou, er zijn legio-vormen uh, van, van, van dagbesteding. Ja, want ik, ik heb ook begrepen dat er in Noord een winkel zit... Ja, waar, of, waar dingen gekocht kunnen worden. Is zo'n winkel hier ook? Uh, of is het alleen in Noord? Dat is alleen in Noord. Alleen in Noord, in Noord. Uh, wordt dan eigenlijk uh, bonbons gemaakt, uh, taarten enzovoort, enzovoort. Is dat echt zo? Uh, ja, zeker. Oh, maar lekker. Dan ga ik daar zeker een keer in. Ja, dat moet je doen. En uh, wij, ik zorg dus onder andere uh, samen met een vak, uh, vakcollega voor het koken. Ja. En, heb je vroeger hier ook in de keuken gestaan? Of dat? Ja, ik heb inderdaad ja? hier. Oh, heb, u bent kok eigenlijk. Vanuit. Nee, nee, nee. Ik heb meerdere functies gehad. Van, uh, van keukenwerk tot uh, coördinator, facilitair. Uh, enzovoort, enzovoort. Ja. Inkoop heb ik ook onder andere gedaan. En bent u hier veel? Is het veel. Uh, heb u veel uren? Uh, nee, ik werk één dagdeel bij. Alles uh, op, op donderdag. Wat is een dagdeel? Is dat een ochtend of een middag? Nee, dat is een middag. Een middag. Ja, dus, uh... dat, dat noemen jullie een dagdeel. Ja, Zijn dus er ook een... mensen die. Elke dag hier zijn, dat zal er niet zo uh, Niet iedere dag, maar wel uh, sommige vrijwilligers twee of drie keer. Ja. Uh, we hebben vrijwilligers die komen maar twee keer per jaar uh, bij het onderhoud van circuit 2... Uh, we hebben evenementen die we organiseren waarbij vrijwilligers worden ingezet. Dus ja. er zijn legio van mogelijkheden. Hartstikke mooi. Ja. Doen jullie nog iets speciaals voor de, met de kerst voor de vrijwilligers of niet? Wij doen altijd vrijwilligersdiner en dat is dat ah. is even in november en dat is meestal voor de kerst inderdaad. Dat leuk. Ja. Dat leuk. Ja. En mag u koken of niet? Ik heb met de twee kerstdagen, <laughs> ik heb met alle twee de kerstdagen die voor de cliënten waren ja. of voor de bewoners waren. Uh, heb ik gewerkt. Ja. Dus dat, is, uh, dat was in twee avonden verdeeld. En, en wie, wie maakt het menu samen? Doen jullie dat? Of, of, ja. Het, uh, de uh, coördinator dat? Nee, dat, nee, dat, doe... dat gaat via het, uh, het, het kerstdiner voor onze bewoners. Dat gaat via facilitaire zaken. En dat gaat uit de middelen van, de, van, het, van, het, uh, van het gebouw hier, of niet? Ja, inderdaad. Ja, ja, te, zover niet, ik bedoel, zover niet nee, nee, nee, bijdragen te, nee. te vragen. Nee, nee, dat niet. Bij het kerstdiner nee. niet. Okay. Nou, ik vind het hartstikke interessant. Ik, uh, ik wens jullie heel veel succes. Dank u wel. En uh, wil je nog iets kwijt, vragen wij altijd aan het laatst. Nou, heeft u interesse in vrijwilligerswerk, neem alsjeblieft contact met me op. Heel goed. Uh, via het centrale nummer van uh, Nieuw Inekum. Ja, en de, geen andere nummer, alleen dat maar Ik kan heb het ook nog een internet? eigen nummer, uh, dat is 023 5761382 of via de mail -at Nou, We hebben het Ze vragen altijd vrijwilligers. natuurlijk zou zeggen, meld u graag aan. Want ja. Ze hebben altijd tekort. Ik wil u heel veel succes wensen. En ik vind het fantastisch werk wat u doet. Dank u vriendelijk. Oké, okay, dank u wel. We gaan weer muziek. like it's christmas never wanna stop feeling like the first thing on your wish list right up at the top Like it's Christmas Never wanna stop Feeling like the first thing on your wish list I no can't deny I can't deny what I'm feeling inside Nothing no way the way you bring me You make every day feel like it's Christmas Every day that But I'm with you, you. Ja, Sandra en die is maatschappelijk werker van Nieuw Unicum. En ja. ik denk dat u, als ik het goed zie, dat u in uw pakket MS hebt. Klopt dat? Ja, dat klopt. Het MS-loket. Ja, dat klopt. Ja. Ik heb het MS-Loket. Ja. Kunnen u daar eens iets over vertellen? Zeker kan ik dat. Uh, het MS-Loket is een telefonische dienst. En het is bedoeld uh, voor patiënten en hun naasten uh, die vragen kunnen stellen. Uh, over uh, alle vragen over het leven met MS. Dus dat betekent he, dat mensen he, dat waar ze mee zitten, kunnen bellen. Uh, het is een. Uh, uh, het loket beantwoordt niet zelf de vragen, maar is een soort wegwijzer. Mensen hebben contact met iemand en we kijken samen wie dat het beste kan beantwoorden. En dan worden ook die vragen gelijk doorgezet. Ja, ja. Dus je kan inderdaad, als er iets gebeurt, je zal maar inderdaad, want daar hadden we het net al over, je ja. zal maar de diagnose MS krijgen. Precies. En dan precies. zit er meteen draait er iets in je hoofd natuurlijk ja. Ja. om. Hè. Ja, dat is vreselijk. Precies. precies. En kunnen ze daar meteen contact met u opnemen? Ja, we zijn dagelijks bereikbaar. Dus dat betekent dat mensen iedere dag tussen half elf en half één kunnen bellen, uh, kunnen hun verhaal doen en eigenlijk probeer ik met mensen te kijken wat is precies hun vraag en dan, hè, want we werken samen daarin met anderen, we werken samen met uh, ervaringsdeskundigen van MS en we werken ook samen met verpleegkundigen van, uh, over MS en met, uh, met de VU, maar ook met Nieuw Unicum uh, en we kijken wie het beste die vraag kan beantwoorden ja, uh, want dus. wat ik neem aan, ja. als je MS krijgt en je functie wordt steeds minder, ja. dan heb je waarschijnlijk hulpmiddelen nodig dan kan u ook bij u terecht, schrijven. Dus precies dat betekent dat ik opnieuw niet zelf de vraag beantwoord, maar kijk wie het best kan doen. In dit geval zullen dat de ervaringsdeskundigen zijn. Ja. De praktijk is dat ik ook gelijk dan door kan zetten. Dus ik krijg ook gelijk kunnen mensen dan ook die ervaringsdeskundigen daarna aan de telefoon ja. krijgen ja. en die kunnen met een meedenken en antwoord geven. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. ja. En, en we vertelden net al, wanneer is het MS-loket precies bereikbaar en eventueel wat is het telefoonnummer? Want dat is natuurlijk wel belangrijk. Ja, nee, dat is zeker dat is heel belangrijk. Alle werkdagen zijn we bereikbaar? En bereikbaar tussen half elf en half één. En het telefoonnummer is 0800 1066. Ik herhaal nog een keer: 0800 1066. Ja, dat heb ik gezien. Ja, ja. ja en krijgen ze dan een vrijwilliger aan de telefoon? Uh, is, het, is het met meerdere mensen bezet? Nou, kijk, op zich de, de bezetting achter de telefoon. Ik ben zeg maar de eerste hè, die met mensen kijkt wat de vraag is. Maar achter mij volgen anderen. Dus op het moment dat er vraag is, zoals de hulpmiddelen. Hè, het is voor de ervaringsdeskundigen. Dan kan ik gelijk ook doorverbinden. Ja. Ik kan ook gelijk doorverbinden uh, met de verpleegkundige van, die, van, uh, van de VU. Hè, als de vraag wat meer ligt op de medicatie, op behandeling. Ja. Hè, dan, dan kan ik met hen doorzetten. Ja. Ja, dus... Maar uh, u, u zit daar niet altijd neem ik aan. Um, ik zit er of mijn collega zit er. Fred de Wit is een collega van me, ja. dus wij wisselen elkaar af. Wij zijn he, altijd één van de twee zit achter de telefoon. Ja, omdat u zegt van we zijn uh, 24 uur bereikbaar. Nee, nee, ik, nee, nee, nee, nee, we oh, zijn... We zijn oh, alleen in die periode dat u zegt inderdaad, die twee, die twee uur. Die, ja, die twee op de maar werkdagen. Maar u hebt er natuurlijk ook nog ja. werk omheen, he, neem ik aan. Het is niet het enige de telefoon beantwoorden, of wel? Nee, hoor, dat klopt. Ik ben verder maatschappelijk werken, he, dus ja. dat is de rest van de ja. tijd. He, dus maatschappelijk werken binnen een uur. Dit is dus een deel van uw, va van ja, uw functie? Ja, dat is een deel van mijn werk, ah, dat klopt. Ik dacht dat u alleen maar dit deed. Eigenlijk. Nee, nee, nee, nee. Ah, het is ja, echt een deel van mijn werk. En de rest van de mensen, is dat, zijn dat vrijwilligers... of zijn dat ook mensen die... ...echt ervoor gestudeerd hebben? Nee, kijk, er zijn de, de verpleegkundigen. Dat zijn natuurlijk mensen die ja. gewoon echt specialisten zijn ja. op hun vak. En die mensen kunnen... Hè, dus dat zijn de mensen naar wie ook doorgezet kan worden. Dus als er vragen zijn... ...en soms wat meer vragen over omdat mensen blaasproblemen hebben... ...of uh, vragen, uh, pijnklachten. Of nou, Het, ja, het kan natuurlijk van alles zijn. Problemen met warmte in de zomer is ja. veel voorgekomen. Ja. En dan, uh, hè, dan kunnen mensen ook contact krijgen... ...met uh, verpleegkundigen van die unicum... Die hebben veel ervaring ook in alle gevolgen van de MS. En uh, nou goed, mensen vinden het heel prettig om dan juist met diegene ook te kunnen uh, praten en, en ook op oplossingen te bedenken. Heb u alleen met mensen te maken van nieuw unicum? Of ook... In het hele regio? Nee, het is heel landelijk. Het is echt een landelijk, hele, landelijk. Ja, het is echt een landelijk telefoonnummer. Dus mensen in de landen die vragen hebben, ja. mogen ook gewoon bellen. Hè. En je hoeft ook niet één keer, te, hè. als je denkt, ik heb een vraag gesteld, betekent dat niet, ik mag nooit meer bellen. Nee, het kan best zijn dat je denkt, volgende week of een maand later ja. of een jaar later, ik heb een heel ander type vraag. Mensen ja. mogen altijd opnieuw de vraag stellen. Heel Ja, dus ja nee, zeker. zeker. Ja. Ja. Ja. Nee. Ik vraag altijd aan het, aan het, na het vraaggesprek, heb u nog iets te melden wat u graag... Kwijt veel, want ik had gezien, u had voldoende op uw blaadje staan. Nou ja, kijk, dat is geen vraag te gek is. Dat mensen echt altijd mogen bellen, niet moeten schromen. Hè? Dat mogen ook familieleden zijn. Ja. We hebben soms ook professionals die zelf vragen hebben. Die zeggen, hey, ik heb nu te maken uh, in, in mijn werk als, als uh, in de wijk uh, met iemand met een mes. En ik heb daar vragen over, wat kan ik nou doen met die spasticiteit? Zijn daar nog mogelijkheden in? Bel hè? en we puzzelen met elkaar. Wie doen ze ook dat? huisbezoeken of dat niet? Uh, de MS telefoon zelf niet. Niet, hè? Niet, nee, dat verwijzen nee. dan door. Ja, dus, dus aan de telefoon hè, proberen we mensen zo goed mogelijk te helpen met ja. wie de vraag kan beantwoorden. Ja, ik begrijp, het. Ja. Ik begrijp het. Ja. Ja. Nou, ik wil u vriendelijk bedanken dat, ja. u, dat u bent langsgekomen, ja. dat u uw verhalen kunnen doen. Ja, ik zal nog één keer het telefoonnummer zeggen. En het is 0800 1066 en het is bereikbaar van half elf tot half één. Ja, Oké, okay. vriendelijk bedankt. En ik wens u veel ja. succes. Ja, dank u wel. Dank u wel. you De dancefloor van uh, niemand minder dan uh, Gerard Joling. Ja, Gerard Joling was niet blij dat hij zoveel kwam met zijn kerstliedjes op de radio uh, terecht kwam, maar bij CFM, ZFM draaien we hem toch. Ja, ja natuurlijk, wij wel. Ja, Hans, uh, je microfoon staat niet open, dus dat, ja, dat maakt niet uit. Um, ja, David Blinko is aangeschoven. Uh, Goedemiddag. Goedemiddag. Dank voor de uitnodiging. Ja, graag gedaan. Graag gedaan. Hey, uh, David, um, we hebben jou nu al een paar keer in de uitzending gehad. Je bent bij Jaap Koper geweest, je bent bij Zandvoort Leuze te gast geweest. Hoe is het afgelopen jaar gegaan met jou? Um, afgelopen jaar met mij is uh, heel goed gegaan op uh, muziekgebied. Um, ik woon gedurend het jaar al jaren, drie maanden uh, in Turkije. Uh, daar zijn twee van mijn singles uh, bij TRT 3. Uh, radio uh, gedropt en word, daar word ik ook regelmatig gedraaid. Uh, TRT is, zoals je weet, Turkse Staatsradio. Ja. Uh, ik ben heel erg bezig geweest met mijn muziek uh, bij Harlem 105. En uh, zoals je weet, Harlem 105 FM promoot best wel veel Harlems muziek. Ja. Uh, en we hebben, uh, ja, ze zeggen, ja, Haarlem is een beetje de Liverpool van, van, uh, van Nederland. Heel veel uh, inmiddels uh, door Ar heel Nederland bekende artiesten. Ja, die, die uh, zijn daar bekend, uh, ja. ze ja. allemaal op te noemen. Wat voor mij erg leuk is, is dat bij de promotie daarvan, dat Haarlem 105 uh, uh, doet daarvoor op de radio, gebruiken ze juist mijn muziek daarvoor. Ja. Dus, en ze vragen ja. me steeds terug. En uh, ja, dus dan denk ik, dan doe ik het... Ja, dan doe je het goed, hè? Dan doe ik het goed. Ja, zeker. Ja. zeker weten. En dan nou, word je ook door andere radiostations uh, gevraagd? Uh, meer radio, bij jullie collega's een meer radio in Hoofddorp. Ja. Um, in Kusjedassen FM in Turkije ook. Leuk. Uh, onze woonplaats daar, het heet ook 105 FM. Ook toevallig. Wat toevallig, hè, inderdaad. Ja, dus... Uh... Ik ben bezig met het verspreiden van mijn naamsbekendheid via mijn, via mijn muziek. En dat, dat gaat niet, niet als een raket, dat niet. Nee. Uh, maar ik ben wel redelijk tevreden over het verloop. Nou, dat is mooi. Um, wat, uh, wat voor muziek heb je de afgelopen tijd uitgebracht? Ik maak soulful jazzy pop. Dus een beetje Stevie Wonder-achtig, een beetje Toto-achtig. Zo moet je het zien, denk ik. Zullen we gewoon lekker gaan luisteren naar je muziek? Ja, okay. Ik zou zeggen... Ja. Ja, oh, Hans heeft nog even een vraag. Ja. Als, u, als u optreedt, he, treedt ja. u met een band op? Of doet u met, met een bandje? Uh, of, of? Ik treed niet met een... Met een, een uh, uh, ja, ik treed, treed wel eens op met één of twee muzikanten. Ja. Die komen mij dan steunen. Maar anders treed ik op met... Uh, Eigenlijk met een USB-stekje. Ja, dus ja. ik heb allerlei radio-edits. Yes. Dus dat haal ik dan uh, bepaalde instrumenten en stemmen van de originele af. En die vul ik dan zelf wel aan tijdens de optreden. Als u in Turkije optreedt, ja. doet u het in het Tur Turks? Kan u dat ook of niet? Ik kan Turks wel best wel goed spreken. Maar mijn, mijn repertoire is gewoon Engels. Hij ja, is Engels, oké. Okay. Ja. Dat wil ik even weten. Oké. Okay. Misschien u. nog een andere vraag. Hoe ja, wordt tuurlijk. het in Turkije ontvangen? Um, nou ja, een beetje net zoals hier eigenlijk. En... en er zit trouwens ook, dat was, was ik vergeten te zeggen, er zit ook een bepaalde liedjes van mijn solo debuutalbum, uh, waar er ook een heel klein beetje Aziatische Turkse wending in zit. Ah, ja. Dus uh, ja, dat vinden ze daar ook wel, uh, dat spreekt de mensen daar ook wel best een beetje aan. En de Turken zijn gek van muziek. Ja. Net als Nederlanders? De, uh, nog tien keer meer, de producer ja? van uh, ongeveer het beste popalbum ooit, Saturday Night Fever van de Bee Gees, ja. is ook een uh, Turk hoor. Ja, de muzikanten daar geweldig. Ja, in, in Turkije hebben ze wel speciale soorten mu muziekinstrumenten. Hè? De, dat klopt. Hoe heet Die Siter? Die uh, nee, dat is dat India. Is Turks, dat, is, dat is India, uh, Balema bedoelt u. Ah, is dat ja, bedoel dat is een luid met een lange nek, ja, die met bedoel. een lange hals. Ja, ja. ja, ja, ja. klopt. En, is, gebruikt u die ook in uw achtergrondmuziek? Of? Uh, dat niet, maar wel bepaalde muzikale loopjes. Maar dat, dat doet ook bijvoorbeeld de Steve Miller Band, dat doet uh, Shakira, ja, ja, zeker. dat doet ook um, ah, Beyoncé do, ja. doet dat ook. Dus uh, dat doe ik het ook. Ja, want het is wel een heel speciaal <laughs> geluidje, is het hè? Ja, ja. ja, ja. ja. Goed, nou we gaan naar de luisteren, denk ik. Oké, okay. in dit uh, eerste liedje zit ook een heel klein Turks dingetje. Dus uh, hartstikke als het goed, goed is, uh, horen de mensen nou, erbij er Hartstikke bijkomt. goed. Goed, dames. Ja. ja. Dames en heren, geef hem een heel groot applaus hier in Nieuw Unicum, David Blinko! Sunset Maybe Always trying Let's get out of the city You and I Flying High now driving Let's get out of the city Let's get out of the city Mountains to the sea Love will take us where we wanna be As far as I can see It's the only place I really wanna be The only place I really wanna be Sunset de city Let's get out of the city Mountains to the sea. It's beautiful and you're pretty. Thank you, thank you, thank wel. Dank u wel, uh, dames en heren. Het tweede liedje die ik uh, voor u ga zingen vanmiddag, uh, ja, het gaat over nu. Althans, dat wil zeggen, het gaat over de tijd van het jaar nu. Het gaat over winter. En als u uh, Haarlem een beetje kent, althans, een klein beetje buiten Haarlem kent, dan komt het al gauw in uh, Overveen. En daar staat een prachtig mooi landgoed, Elswoud. En als u langs de voorzijde van dat landgoed rijdt, dan ziet u daar een, een boom staan. En het bijzondere van dat boom is, er groeien geen bladeren, want het boom leeft niet meer. Maar ik kan u wel vertellen, het is winters en zeker ook als het sneeuwt, de mooiste boom van dat hele landgoed en wat mij betreft de mooiste boom ter wereld is daar. Het liedje gaat over de boom, maar het gaat eigenlijk over het symboliek van de wintermaanden. Het liedje heet Naked Tree. Keeping me warm in my heart, like a movie Means so much to me, how I can see Keeping me warm in my heart, is your beauty Naked tree From the dark This time of year I really don't mind Close all the doors Stare at the moonlight The wind is blowing Softly in the night But the beauty that I see Out in front of me Keeping me warm in my heart, like a movie, movie, you know you mean so much to me, how I can see, keeping me warm in my heart, is your beauty, glowing lights on the windows, days come, won't be long. Another day that's getting shorter Another day that's getting shorter But you'll be here when everything else Fades into the sun See your reflection in the water See your reflection in the water But the beauty that I see Out in front of me Keeping me warm in my heart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 Naked tree Dank u, dank u wel Nog één groot applaus dames en heren David Blinko, hier bij ZFM Zandvoort. Het lekkerste station van uw regio. Uh, voor, de, uh, voor de mensen die hier aanwezig zijn. We zijn op 106.9 FM te bereiken. En uh, wat leuk is, we worden ook tweede... Over eerste en tweede kerstdag van 12 tot 2 herhaalt met deze uitzending. Dus als jullie dan terug willen luisteren, bijvoorbeeld tijdens de kerstlunch, dan kan dat allemaal live hier bij ZFM Zandvoort. En voor de mensen die hier aanwezig zijn, die zullen denken, wat ben jij nou weer aan het doen? Ik ben wat leuks aan het doen. Ik ben op zoek naar een deelnemer. Ik zou zeggen, Jelmer, start de film maar in. Als je hem kan vinden, maakt niet uit. Ondertussen ga ik op zoek naar een deelnemer. Wie wil een spel spelen en een leuke prijs winnen? Ja, komt u maar naar voren. Die mevrouw. Die mevrouw Hans? Ja. We gaan even plek maken. En wat gaan we spelen? We gaan een spel hoog lager maken. Mevrouw mag even hierheen komen zo. Een klein beetje opzuigen, ja. En voor de luisteraars wat gaan we spelen? We gaan een spel hoog. Lagen. Ja, blijft u maar. Ik je... zie dit wel een beetje zo. Ja. Oh, het gaat goed. Hallo. Met wie heb ik het genoegen? Wat is uw naam? Wilma Vonk. Dag mevrouw Vonk. Wilma Vonk. Dames en heren, geef een applaus. Wilma Vonk. Wilma, kent u het spelletje hoge lagen van uh, televisie? Soms misschien. Nou, wij gaan het hier spelen met u. Leuk hè? Nou, en wat, wat we gaan doen, u mag raden of het hoger of lager zo meteen is dan 6. En als het uh, lager is, dan, ja, dan helaas, dan uh, mag u weer terug. En als het hoger is, dan gaan we gewoon verder tot aan het eind. En wie weet, wint u wel een hele leuke prijs? Nobody knows. Het heeft in ieder geval alles te maken met uh, oliebollen. Dus dat komt goed. Oké, okay, vertelt het maar. Hoger of lager dan 6? Uh, lager. Lager dan 6. We gaan even kijken of het lager dan 6 is, dames en heren. En het is lager dan 6. Twee, applausje voor Wilma. Wilma, wat is het volgende? Hoger of lager dan twee? Hoger. Hoger of lager dan twee? Is het hoger of lager dan twee? Het is hoger. Negen. Applausje voor Wilma. Ik hoor de mensen uit heel zand voor het ook uh, applaudisseren op de bank. Dus dat komt goed. Nou, uh, Dan krijgen we de volgende. Dat is uh, lager. Lager. Is het lager dan negen? Is het lager dan negen? Het is de joker. En het is Hoger, maar de joker betekent Wilma dat je applaus, dames en heren, applaus, waar is de prijs, dat je gewoon direct door bent naar het laatste en gewoon een lekkere zak oliebollen kan halen. Bij, tegenover de Albert Heijn heb je de oliebollenkraam, kan je tot 1 januari kan je oliebollen halen. En anders stuur je maar iemand die het even voor je haalt. Toch? Ja toch, applausje voor Wilma! En wij gaan door met muziek en zometeen naar de reclame hier bij Zandvoort Lunch. En zometeen zijn we derde uur bij u terug met heel veel muziek, maar ook informatie. En nog heel veel meer hier op de Zandvoortse Eter. Live vanaf nieuw unicum. in the Navy and probably will be flying Al fijne dagen.